4 uur, Marion Koekoek met het NOS-journaal. In de Libische stad Benghazi zijn 25 doden gevallen... bij gevechten tussen betogers en aanhangers van milities. Ook regeringstroepen waren erbij betrokken. Volgens bewoners van de stad in Oost-Libië... waren tientallen demonstranten, al dan niet bewapend... naar het hoofdkwartier gegaan van een van de milities. Ze eisen dat de gewapende groepen hun wapens neerleggen... en zich onderwerpen aan het centrale gezag in Libië. Daarop volgde een urenlang gevecht. Uiteindelijk werden militaire veiligheidstroepen ingezet... om de orde te herstellen en het terrein in te nemen. Daarbij kwamen volgens militaire bronnen ook zeker vijf militairen om. Sinds de val van dictator Gaddafi is er nauwelijks centraal gezag in Libië. De watersnood in Duitsland heeft ertoe geleid... dat duizenden mensen in het oosten nu op de vlucht zijn geslagen. De waterstand in de Elbe heeft de hoogste stand ooit bereikt... en stijgt nog met 5 à 10 centimeter per uur.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 In Hongarije nadert het hoge water in de Donau nu de hoofdstad Budapest. Op de Indische Oceaan is een boot met asielzoekers gezonken. Aan boord waren zo'n zestig mensen. Negen lichamen zijn geborgen. De rest van de opvarende wordt vermist. Het schip kwam in moeilijkheden op zo'n 120 kilometer ten noordwesten van Christmas Island, dat bij Australië hoort. Waar de vluchtelingen vandaan kwamen is niet duidelijk. Het weer vannacht bewolkt en 9 graden. In de ochtend lost de bewolking op. Het wordt middags 14 graden op de Wadden tot 22 in het Binnenland. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Nachtbrakers. Frank van der Linde. <totstuken> Wat zie jij er goed uit? Wat heb jij een enige broek aan? Ja, het zijn dingetjes die je kan zeggen als je iemand probeert te versieren of te verleiden. Daar gaat het over vannacht, over flirten, versieren. Hoe doe jij het? Heb jij openingszinnen? Heb je een bepaalde tactiek hoe je dat doet? Hoe versier jij die ene mooie man die je al, al heel lang wil versieren? Of uh, hoe doe jij het bij die vrouw waar je al ja, een tijdje achteraan loopt? Of die je net hebt gezien, die je vijf minuten geleden hebt, uh, hebt ontmoet... of eigenlijk voorbij hebt zien lopen. Hoe probeer je haar nou voor jou te winnen? 0800 1121. Nu zijn er uh, fleurtips op het internet waar je dan wat van zou kunnen leren. En ik heb, uh, ik heb ze alle tien uh, eventjes hier voor je. En uh, ik geef hem even een paar prijs. Misschien heb je er wat aan. Fleurtip 4. Tip 4. Maak een kritisch compliment. En dat is een compliment met een puntje van kritiek erin verwerkt. Wat zie je er geweldig uit? Jammer van die schoenen of dat kettingje of, uh, of je kapsel of wat dan ook. Nou, wat is dat nou voor stomme tactiek? Daar ben ik nog nooit van gehoord. Ja, maar misschien werkt het bij jou wel hoor. Je kan uh, inbellen 0800 1121. Ah, ik doe nog, nog één tipje. Ik vind ze wel geestig. Tip 5. Zeg nee. Er komt altijd een moment waarop zij iets vraagt aan je... en jij dan gewoon het woord nee kunt gebruiken. En nee, je zult het zien, is een toverwoord. Wauw. Nou, misschien is dat wel dat je een beetje onbereikbaar bent of zo. Een beetje dat hard to get. Erik, goedenacht. Hallo. Zeg jij wel eens een nee tegen een meisje? Uh, als hij wat van wat jou wil, he? als hij met jou versiert, als hij jou versiert of met jou flirt? Toen... Oh. Nou, niet dat ik weet, eigenlijk. Niet, je... uh... Ja. Oh, ik lig al nou in bed, dus ik, zat... ik moet even wakker worden. Ja, ja, maar dat heb je als je het zo'n beetje op de achtergrond uh, de, de radio aan hebt. Maar ben jij een oude flirt, uh, Erik, of niet? Uh, dat valt me mee. Ja, maar als je een leuk meisje ziet, hoe doe je het dan? Nou ja, het, het ging met flirt is. Als je, als je het wil... Als je echt je best doet, dan lukt het nooit. Je moet altijd doen, alsof het je niet interesseert. of Het moet je gewoon niet interesseren. Dan heb je altijd, altijd de kans. Maar is dat dan een, een, een tactiek die je aanhoudt? Dus dat ze denkt van, oh, hij is niet geïnteresseerd in me. Dus dan gaat dat meisje beter zijn best doen... waardoor ze haar eigen krijgt waar je wil hebben. Of ben je gewoon echt niet geïnteresseerd? Uh, het verschilt, maar ik bedoel... Als je, je veel je best doet, dan, dan ruiken ze al op wat... <laughs> Veel met afstand wel geroken. Dus dan ben je per definitie voor. Maar je hebt dus wel van. Nou ja, toen net hoorde je ook twee fleurtips. Ik heb er al meer laten horen. Er zijn dus wel tactieken en mensen zweren daar echt bij. Ik, ik, ik, weet, ik, ik ken iemand. <laughs> ik zal zijn naam niet noemen, want ik zou er niet heel trots op zijn als je die theorieën gebruikt. Maar die, die, die doet dat dus. En het werkt wel. Het werkt wel zijn vruchten af als je, een, ja, als je er toch wel met een voorbedachte raad ingaat om iemand te versieren. Ja, nou goed, dat is veel per karakter, denk ik. Ja, en per meisje natuurlijk ook. Het is ook wel de oh, vraag met, uh, of je die meisjes dan uh, ja, eigenlijk wil versieren als ze daarvoor vallen. Mm -hmm. Heb jij één gouden tip nog, uh, Erik? Nee, absoluut niet eigenlijk. Gewoon ik, lekker uh, een dank. beetje ongeïnteresseerd zijn en dan, uh, dan happen ze vanzelf wel. Ja. Okay. Nou ja, die, die, die neem ik mee. Dankjewel voor het bellen en uh, een fijne nacht nog. Ga je ja. nog even naar Giel? Giel, goedenacht... nacht met Giel Boltman. Hoi Giel, hoe, uh, hoe ben jij met het flirten en versieren? Uh, ja, uh, verlegen moet ik zeggen. Maar, maar toen. Uh, Mijn huidige vriendin is uh, sinds april overleden. Oh, gecondoleerd. Uh, dank je wel. Maar, uh, kijk, 18 jaar heeft de relatie uh, geduurd. Nou, ik zeg 1988, ontmoette ik haar op vakantie ergens bij een fietsvakantie voor blinden en slechtzienden. Ja, uh, ja spontaan met elkaar dansen en regelmatig uh, kwam ik haar weer uh, 's avonds tegen. Of toen, uh, en uh, toen uh, later uh, bij afscheid op vakantie uh, goed alleen maar adres uitwisselen. En verder hadden we, hadden we geen idee. En ja, haar, toch, ja, haar, haar glimlach. Ja, hoe ze er uitzag was uh, niet aan de orde. Nou ja, want dat, dat wilde ik eigenlijk vragen. Ik, want... was, uh, ik was blind dus. Uh, ja. En uh, dus de uiterlijkheden, daar let ik niet op. Ik let op uh, ja, hoe ze, hoe, hoe kon ik me er mee, spontaan mee opschieten. We hadden plezier en uh, veel te vertellen en een jaar later ja, was ze het, was het er weer op een andere vakantie en toen wist ik niet dat het er zou wezen. En ze woonde in Zwolle en toen uh, een paar maanden later ging ze naar Ermelo, waar ik woonde, in, uh, ook in de woonvorm waar ik toen woonde. En uh, ja, zes jaar later begon de relatie, of vijf jaar later begon pas echt de relatie. Er oh, is een flinke tijd tussen gezeten. Ja. En uh, ja, uh, maar we liepen regelmatig met elkaar naar het werk. Ja. En uh, we kwamen elkaar ook weer tegen spontaan op, op pad, uh, op weg naar huis. Of ook, ook als ik met iemand anders, met een andere uh, collega liep, spontaan, met een, met een goed uh, als uh, kamerade, dan uh, greep ze mij bij mijn armen, dan dus, <laughs> pikte ze mij van hem af. <laughs> oh, maar, maar zij kon wel zien dus, of niet? Nee, ze kon, nee, ze kon ook niet, niet zien. Ze, ze was zeer slechtziend geweest. Maar hoe flirt je dan als je elkaar niet kan zien? Want als ik met iemand flirt, dan doe ik het altijd meteen op uiterlijk, want flirt is meestal het begin van uh, een kennismaking. Hoe flirt jij dan als je elkaar niet ziet? Ja, je let op uh, iemands stem en iemands. Uh, ja, op iemands lachje Of, zo. of, of, of iemand. Uh, of, iemand of, de, of de uitstraling van iemand uh, doet me wat. Wat voor gevoel het geeft? Wat voor, wat, bij de ene, ja, <clears throat> soms krijg ik uh, bij de, de eerste, de eerste keer met de ontmoeting met haar had ik een soort plezierige gevoel uh, van waar, waar, waarvoor weet ik niet. En ook uh, veel, veel honger, veel trek, veel, uh, ja, niet verschijnselen. Bij andere verliefdheden die ik had, uh, uh, klopte mijn hart in mijn keel. Of uh, had ik een soort, een soort van uh, misselijkheid of zo, ja. of uh, me ongelegen uitkwam of uh, niet. Of al had ik het. Of, uh, maar, of uh, slecht slapen en zo. Maar bij, bij haar had ik dat niet. Maar toch, uh, toch, toch, moest, uh, ja, toch uh, was het goed dat ze er was. Het was iets een gevoel van alle dag. En, en, uh, en zo in 1994 uh, ja, was er een uh, zuilweekend weekend of zo. Uh, Erg bij gelegenheid waar, <coughs> waar we aan mee konden doen, waar mensen aan mee konden doen. En, uh, ik ging er naartoe, zij gingen er naartoe. Waar uh, ja, sloeg de vonk waar, over? Overal waar ik uh, aan tafel zat, kwam zij naast me. En, uh, en de bliksem sloeg ook vol bij ons in. Ja, mooi. Uh, en dat er is eigenlijk niks er is eigenlijk niks gezegd pas, pas later is het zijn er, is het zo besproken van uh, hey, zo, uh, dit, dit wil ik uh, dit, van, uh, en, en, uh, ja, Er van zijn andere dingen die ik uh, misschien die, uh, die we niet willen hoe te samenwonen willen wij niet was, ik wil dat ik was er niet aan toe om ja, ik ging zelfstandig wonen vanuit de woonvorm. En dat was een prestatie van mezelf dat ik dat deed. Mm -hmm. Ik wou de keerzijde ervan zien en ik woon nu 16 jaar zelfstandig. Alleen, eh, ik heb nog nooit samengewoond. En het samenwonen moet je niet forceren. Maar we, we, we zijn eh, benaderd door, uh, ja, door, door mensen van uh, de hogere hand van mij... Uh, Moeten jullie niet samenwonen? Want het komt economisch beter uit of zo. Of... Ze heeft geen goede reden om gaan, te gaan samenwonen, lijkt mij. Nee, want dan dus, uh, heb je niet het gevoel dat de mensen op de laten staan. En, maar goed, zij, zij wou dat niet. En als ze dat niet wil, wil ze dat nee. niet. Ze, ze, ze, wil, ze was gelukkig. Ze vond het maar goed. Ze was om gezondheid en zo. Uh, was, ja. het was en je had er natuurlijk uh, goed, ver, goed versierd toen de tijd. Uh, ja, goed we op een. Ja, maar dat is wel een goede ook, dus het is eigenlijk ook wat, wat Erik hiervoor zei, het is niet dat je heel erg bewust ermee bezig was met het versieren en het flirten, maar het gebeurde eigenlijk gewoon meer, het ontstond. Ja, ja het ontstond, Dus de eerste zes jaar hadden we geen idee. Eh, ja, wel een lange flirt hoor dan. Ja, ja dat, is, dat, is wel, dat is wel zo ja. Nou, dankjewel voor het bellen Giel, ik uh, vond het een mooi verhaal en ik wens je veel sterkte. Uh, Oké, okay, Dankjewel. <laughs> en een fijne nacht nog. Sterkte met de uitzending. Yes, dankjewel. Ja. Dag. Het gaat over flirten vannacht hier op Radio 1 en je kan inbellen, dat doe je op 0800 1121. Wat is jouw flirtverhaal? Dit is zo leuk, dit is Michel Delpech. <laughs>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 Zo, uh, zin in vakantieliedje is dit, hè? Dat je in de auto zit uh, op weg naar Frankrijk en dan Michel Delpech met Pougan vleurt. En natuurlijk uh, bij het flirten erin. Ah, het gaat over flirten vannacht hier op Radio 1. Je kan inbellen 0800 1121 en dat, uh, dat deed Dick ook. Dick, goedenacht. Hey, nacht, Frank. Hoi, jij bent, uh, ben, ben, jij, ben jij een oude flirt of niet? Ja, ik ben stiekem wel een hele oude flirt. <laughs> Hoe dan? In welke ja, ik, ik, ik vind het echt fantastisch. Gewoon eigenlijk altijd en overal. Of het nou in de supermarkt is of... Mensen die je tegenkomt, of als je in de kroeg bent of zo, ik vind dat, ik vind dat echt wel fijn. Maar op, op welke manier flirt je dan? Want is het ook gewoon een klein flirtje inderdaad uh, nou ja, in, in de supermarkt, of ben je ook meteen dan als je iemand ook echt leuk vindt dat je er gewoon goed voor gaat? Ja, dat verschilt. In de supermarkt uh, dan is het altijd wel, wel een klein flirtje, of in de trein, of in gewoon het openbaar vervoer, weet je wel? Daar de een, trein is ook lijf, een goede. Heb je hebt je vaak die momentjes. En die, die zijn van die kleine momentjes en die zijn vaak wel echt prettig, maar dat, dat leidt eigenlijk nooit tot, tot, tot iets. Maar dan, ja, dan, dan lach je allebei of zo. En dan ja, dat is het toch wel, wel mooi, maar het is het wel gewoon uh, op, op een feestje of, of in de kroeg dan, uh, ja, dat je dan echt even een moment hebt waar je je kan aanspreken of gaat dansen of dat van wat. Ja, dan ga je echt langer flirten, want wat je zegt in de trein of, of even snel, dan is het meer gewoon even ja, voor het goede gevoel en even een lekker een momentje ja. van aandacht. Ja, precies, wat Fiedermond wat, wat aan het begin van de uitzending ook zei, weet je wel. Want als je ergens bent, dat je toch even, ja, een klein momentje hebt of, of dat is dan toch wat anders dan dat je op een feestje staat. Ja, en, en de laatste keer dat je echt gefleurd hebt... dus dat je niet uh, een glimlach bij de supermarkt... of eventjes uh, snel bij het bestellen van een biertje bij de bardame... maar de laatste keer dat je echt gefleurd hebt. Um, dat was, uh, even kijken, dat was Bevrijdingspop, was dat. Ja. Dus dat is uh, oh, ik een paar weken terug, uh, eigenlijk. Vijf uh, mei, ongeveer een maand geleden, ja. Ja, alweer een, uh, alweer een maandje terug... En daar zag ik een, uh, een meisje. Het uh, was op een Vrijingsfestival in, uh, in Haarlem. En dan zag ik een meisje uh, een paar meter verder, uh, verderop staan. Maar tussen allerlei mensen. En toen ik al naar mijn plek toe liep, toen, toen hadden we al een zo'n glim, maar zo heel, zo heel vluchtig. Al een beetje dat oogcontact had je dan gemaakt. Ja, echt in een fractie van een seconde. En toen wist ik al meteen van, hé, hey, die, uh, die is wel leuk. <laughs> ja. En toen heb ik best mijn best gedaan om met mijn groep steeds meer richting haar groep te gaan. Slim. Uh, ja, voordat ik het wist, stond ik naast haar. En uh, wat zeg je dan? Wat zeg je dan tegen de? Ja, dat is dat, is, dat zit je mij eens af te vragen. Maar openingszinnen, dat is sowieso niks. Dat, dat, nee. dat moet je niet doen. Wat ik meestal doe, is... Ik, ik, ik ga in op iets wat voor ons afspeelt. Of, of wat er gebeurt of zo. Of, of ik haak ergens bij, bij in. Als ik zie dat zij zich ergens op focus, dan maak ik daar een opmerking over. In heb geval uh, wel wat grappig bedoeld en dat dat... Dat lukt dan, en als het niet lukt, dan lukt ik het allemaal gaan gaan shaken. Ja. Maar uh, ja, je, je zorgt gewoon dat je opeens midden in een gesprek staat met die gevels. Dat is wat ik doe, dat, dat dat werkt voor mij. Dat, ja, of uh, dat je iets aangrijpt, inderdaad, wat er gebeurt. Stel dat ze uh, de Spice Girls draaien, dat je inderdaad <laughs> de Spice Girls. Maar iets wat jullie dus eigenlijk gemeen hebben. Ja, precies. Bij ons was het dan uh, uh, van Velsen, die dan, uh, dat je dan zo'n makkelijke grap uh, maakt van... nou. Nou, die zie je ook niet, weet je wel. Die van de artiest Roel van Velsen, dat is een heel klein, ja. klein mannetje inderdaad. Ja, ja precies. Echt, echt, echt iets wel, wel simpels. Maar dat je meteen het, het, het ijs breekt. En dat je meteen al heel veel stappen verder bent. Alsof je elkaar al, al jaren eigenlijk zo, zo kent. Nou, laten dat wij ook een stap nemen. Je had dus gezegd van uh, iets over Roel van Velsen. En, uh, en toen? En uh, toen moest ze lachen. En uh, ja, toen raakte ik gewoon een beetje aan het praten en toen weer eventjes een tijdje niet, want je gaat dan ook niet meteen de hele tijd iemand lastigvallen ofzo. Dat, dat, dat, dat bouw je een beetje op ofzo. Dat, dat ging wel natuurlijk. Nu merk ik dat ik wel van uh, iemand ben met een, uh, met een handboek. Nee, want daar denk je toch niet over na? Het is meer gewoon net zoals een gesprek met een vriend ofzo, of met iemand die je tegenkomt, dat je soms even actief aan het praten bent en soms iets minder. Ja. Nou, ik denk dat je toch onbewust, als het gaat om, want je, je wilt toch wel iemand versieren. Dat je dan ook niet meteen een overkill van jezelf gaat doen. Ik denk dat je er toch wel bewuster mee bezig bent dan. Ja. ja ik zit dat er aan voor ik na te denken wat ik altijd doe, maar dat, ik, ik, het gaat wel een beetje op instinct ook altijd eigenlijk wel. Ja, het is toch wel ja, een gevoel en een instinct en je weet ook wel wanneer je even... Even, even een stapje terug moet doen ja. en dan weer wat kan gaan doen. En... Maar dat zijn ook gewoon een beetje sociale vaardigheden die je overal uh, moet gebruiken. Maar, maar Dick, even terug naar het meisje. Want op bevrijdingspop uh, in Haarlem, 5 mei. Uh, ja, dat had een goede afloop. Oh, nou. Ja. En maar, ja maar even was... nog, want nu neem je heel veel stappen. Je bent ja. een, een beetje met haar gaan praten. Heb je toen een drankje voor haar gehaald of zo? Hoe heb je dat gedaan? Um, even kijken. Ik heb er is wel bedankt gehaald van sparen met een groep. En ja, dan moet je je voorstellen, je staat met een paar duizend man op een uh, grasveld. Dus je loopt niet even snel naar de bar. Dus het gaat om in sessies dat dus je allemaal een Muntje leeft. iemand gaat en iemand gaat te veel gehaald. Dus ik had meteen allemaal wat biertjes extra gepakt en uh, aan haar gegeven. En ja, nog een beetje, een beetje gedanst en gepraat. En je, je raakt een beetje beschonken en, uh, en vrijer. En toen had ik opeens het geluk dat, dat, uh, dat mijn groep wegging. En haar groep ook opeens onvindbaar was. Wow. Althans, haar groep ging drinken halen had ik gezien. En toen zei ik van moeten we hier niet weg. <laughs> en, uh, <laughs> toen, uh, ja, toen, uh, toen gingen we naar haar huis. Oh, ook meteen naar elkaar's huis. Dat was dus gewoon echt meteen alles. Ja, dat was, uh, dat, dat was allemaal wel goed gelukt. Het was geen kleine flirt uiteindelijk. Het was gewoon echt een, een, een volle versieren truc met een goede afloop. Precies, precies. Nou ja, gefeliciteerd, Dick. En mag ik je een fijne nacht wensen nog? Ja, dankjewel. Goeie uitdaging. En dankjewel voor je verhaal. Goed verhaal. Ja, geen dank, jongen. Bedankt. Doeg. Hoi, Yes, dat pakt er heel goed uit voor Dick. Hoe pakt er jouw laatste flirt uit, 0801121? Dit was een van mijn, nou niet mijn laatste flirts, maar wel één van. Luister maar. Everywhere I go, no matter where I stay.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 Wat kan ze zingen, zeg. Mattanya, Joy, Bradley en Hurricane. Ja, en ik ga nog eventjes één keer naar de, de, de Boyd's Bar... waar mijn BNN-collega's meepraten over het onderwerp van vannacht. En dat is flirten. Boyd's Bar. Ja, en het is als je dan al iemand ziet en je hebt heel toevallig... Of weet je, Of het opzoeken is een beetje stalker modus... maar je hebt dan toevallig oogcontact en je lacht. En dan ga je elkaar toch alweer bij de bar tegenkomen. Of... Uh, in, in de rij voor iets, weet je, dat ja, als je elkaar goed... hebt gezien en je hebt het gevoel van, nou, oké, okay, zij ziet het ook wel, dan, dan zoek je elkaar wel, denk ik, wel op of zo. En aan het eind van de avond, dan is het heel makkelijk. Gooit <lacht> er een, <lacht> een Ja, in. Als de GHB helemaal begint te werken. iedereen dan, ja. dan ja. kom je ja, nog ja. steeds in de tiener-disco's. Maar jij dat, Rolof? Nee, ik ben de slechtste flutter ooit. Echt, ik kan er helemaal niks. Wat Arco zegt van je komt ze op een gegeven moment wel weer tegen bij de bar. En dan zeg ik bij de bar dat zeg ik nog niks hoor. Echt niet. Meneer, we zijn gesloten. Mee. Ik moet meisjes echt een jaar kennen, via via. En dan ga ik zeggen, god, zullen ze wat gaan drinken? Maar, ik, maar, maar ja, Je ja, hebt dus 0,2 no, no, no, seconden quiet nodig. Test, zou je kunnen zeggen? Wat zei he? Je hebt dus 0,2 seconden nodig, hoorde ik net. Ja, om te bepalen of je, of je met iemand naar bed wilt. Nee, voor die vrouw dus ook. Dus eigenlijk zou je gewoon kunnen zeggen, ja, dat je soort. Papiersteen. Oh. Ja, ik weet niet of het zo werkt. Maar probeer het dit weekend. Ik hoor het maandag wel. Maar... Hey, en als er met jullie als mannen geflirt wordt door een meisje. Dus als een meisje heel erg aan het flirten is. Wat vinden jullie daarvan? Ja, fantastisch. Ik ben, uh, toen ik aan het reizen was, was in Brazilië. En dan komen vrouwen naar jou toe. Zeggen, hé, hey, wil je wat drinken? Dat zie je er leuk uit? Uh, daar, daar versieren de vrouwen de mannen. Dat is Ach, echt dat een... zijn prostituees. <laughs> en ze hebben piemels. <laughs> in de in the end, they all have, ik. Nee, maar dat is, dat is daar echt veel meer de cultuur. Maar ik vind, in, ik ken ook wel een paar meisjes die dat gewoon echt doen. Die gaan, oh, hij is leuk, daar stap ik op af. Dat kan mij niet vaak genoeg gebeuren, wat dat betreft. Maar dat is dan denk ik weer meer versieren dan flirten. Want flirten, ja, flirten is ja, dus gewoon elkaar waar. net iets te lang aankijken en een, een, een flauw grapje maken. Flirten ja. is naar versieren, toch? De, de eerste verkennende ja. beschietingen, zeg maar, een beetje. Dat je het aan, aan de anus snuffelen van, van, ja, van honden. Ja, ja, ja. <laughs> ja. honden hebben daar ook bij 0,2. Ik snap dat jij niet zo goed bent in versieren. <laughs> en openingszinnen... Openingszinnen, ja, dat, dat, wat ik net zei, dat meen ik echt. Of het gaat vanzelf of niet. Ik heb nog nooit. Oké, okay, dan ga ik nu op haar afstappen en dit zeggen. Echt nog nooit. Als ik een openingszin gebruik, dan weet ik zeker dat het gesprek wat daarna volgt gewoon echt. Op, als een lul op een varkenslaag. <laughs> ik heb wel. Ik, ik maak, mijn eerste indrukken zijn altijd zo ontzettend slecht. Maar ik ben. vrouwen Van of vrouwen? Denken, ja, die denken of, of dat ik een macho ben, of homo, <laughs> of contact gestoord, of alle drie. En dat, dat zit ook allemaal in mij, maar dat, dat is dan altijd een heel slechte, slechte kant. Ik ben ook met mijn, uh, mijn vriendin. Het oh, uh, lijkt dat er een homo in jou zit. Ja, tuurlijk. Absoluut. Maar de, de eerste keer dat ik mijn vriendin ontmoette, toen was het... Uh, uh, achteraf, ik dacht, van, nou, dat heb, ik heb echt een leuke eerste indruk gemaakt. Achteraf vertelde ze, ja, je koopt me af. En het eerste wat je zei, hou mijn bier even vast. <lacht> <lacht> nou, dat wist ik helemaal niet meer. Maar, en ik geloof toen, uh, de tweede keer dat ik haar zag, toen zei ik... Ik wilde iets tegen haar zeggen, ik weet echt niet meer wat, maar ik had een totale blackout en ik zei: Ik ben scheef. Ze <lacht> dus stonden ook aan te staren. Ze probeerden me nog te redden. Ze een soort aanknopingspunt, maar hoe ga je er daar ooit uitkomen? Ik ben scheef. Ja. Ik wou, mag ik nog wat anders vertellen? Want over, over openingszinnen: Een vriend van een vriend van, een vriend van mij, een goed verhaal is dus ook zo'n uh, pick-up artist, noemen ze dat zelf. Hè? En, ik vroeg laatst ook van, god, nou, wat is dan... En hij begon helemaal enthousiast te vertellen. Ja, wat je altijd moet doen als je naar een café gaat, kom je binnen... en dan schiet je meisje en dan zeg je... Jezus, zag je die vechtpartij net buiten? En dat schijnt een heel goed aanknopingspunt te zijn. Dus dat is beter dan, ik ben scheef of... Hou, een beetje maar als beetje van eerder gegeten... Dan, dan creëer je iets waar je samen over moet praten. En hij zei, je moet je altijd voordoen als Engelse toerist. Ja, doe ermee <laughs> wat je wilt, jongens. Ik, eh... Uh... <laughs> ja. Wat zit je leuk trouwens, vrouw? Wat een, uh, wat een slechte tips van voor uh, Voordoen als Engelse toerist. BNN Radio 1 Nachtbrakers. Frank van der Lenden. <laughs> leuk hoor om het over flirten te hebben. Iedereen heeft een beetje zijn eigen, eigen tactiek. Flirten, hoe flirt jij? Ellie, hoe flirt jij? Ben jij een beetje flirt, Ellie? Ik ben nee, niet zo. Ja, wel geweest, maar ik ben, uh, daar ben ik nu niet, niet, niet meer zo mee bezig. Nee, vroeger wel. Maar uh, uh, ja, iets meer, ja. Ik ben al bijna 50. Oh, ja, ah, niet dat dat wat uitmaakt, maar... Uh, ik vind dat je nou, ten alle tijden... tijden kan flirten hoor. Sorry, ik versta je niet. Wat zeg je? Ik vind dat je ten alle tijden kan flirten. Ja, dat is ook zo, ja. ja. Maar uh, ik liep een hele tijd geleden op de markt, op de Albert Cuypmarkt in Amsterdam. Mm -hmm. En uh, toen was er een uh, jongen, die kwam in tegenovergestelde richting aangelopen. En uh, nou, die lachte naar mij. En uh, ik keek hem zo aan en ik lachte ook naar hem. En uh, in het voorbijgaan uh, keek ik dus uh, achterom en hij ook. En toen zei hij, uh, toen stap je zijn hand uit. Toen zei hij, ga je mee? Ja, ga maar mee. En uh, ik, ik dacht, wat doe ik nou? Maar ik draaide me om en uh, ik pakte zijn hand en uh, liep met hem mee. Zo. mag ik dat. Ja. Ja. ja, en uh, dat, normaal gesproken ja, zou ik dat niet in mijn hoofd halen. Dan zou ik lachen en doorlopen. Maar, maar toen, uh, ik pakte zijn hand en uh, toen zijn we samen uh, de markt afgelopen en uh, op de tram gestapt. En naar zijn huis gegaan. En uh, nou ja, toen uh, hebben we seks gehad. Ja. En dat was het begin van een, uh, <lacht> ja, een seksuele relatie. Wauw, maar dat is wel next, dat is next level flirten. Dit is wel echt een stapje verder dan van uh, naar ja. knipogen, maar dit is gewoon... Zonder ja. iets te zeggen eigenlijk, Ja. ging je met hem in zee? Zonder iets te zeggen, ja, inderdaad. En ik wist niet wie hij was of hoe hij heette. Ik had hem ooit wel eens gezien, uh, dus ik ken hem wel van gezicht, maar verder niet... En wow. uh, nou ja, vanaf dat moment uh, wist ik wel wie, wie hij was. Ja, nee, dat, dat begrijp het, ik. Uh, <laughs> maar ja. is dat een goede flirtmethode? Door gewoon zo heel recht door zee te zeggen van... Hup, jij gaat met me mee. Nou, dat was, nou hij zei het niet op zijn autoritaire manier. Nee, hij zei het maar... Maar meer op een, niks, een, beetje maar... een beetje een leuke, grappige manier. Nou, dat was het op dat moment wel uh, voor mij in ieder geval. Wauw. Ja, ja. En dat werkte niet altijd natuurlijk, maar toen wel. nee. Ja, ja. Hij was ja. natuurlijk ook een knappe jongen dan. Anders ga je niet mee op alleen een uitgestoken hand. Ja, het viel wel mee. Hij was leuk. Of, ja, een leuke jongen. Aardig. Ja. Maar niet echt en heel ik erg was knap. Me... Wat zeg je? Hij was niet heel Wat erg knap. Nee, niet super knap. Gewoon een hele leuke jongen op dat moment. Ah. Zo is mijn flirt dus uh, gegaan. Dat is een goede flirt. Waar ik op ingegaan. Zeker een... weten, ja. En, maar flirt ja. je zelf ook wel eens, uh, Ellie? Ja, maar niet... Um... Mm, dat ik er, uh, uh, zeg maar, uh, op zo'n manier mee eigenlijk Nee, nee, okay. nee, Ik lach wel eens, ja, tuurlijk. Ja. Oké, okay, dat was mijn verhaal. Oh, nou, dat was gezellig. Ja, zeker. Yes. Fijne yes, nacht, Ellie. Okay. Blijf lekker luisteren. Prettige uitzending. Groetjes. Dag, bedankt. die Ellie. Wat een flirt. En ze was er ook helemaal klaar mee. Ze had haar eigen gelegd over de flirt. En ze dacht van, ik hang op. Dit is Toto. Ze stonden vanavond in het psychodoom. the care In uh, Nachtbrakers. Dat, uh, dat zal je niet vaker voorbij horen komen. Maar toch voor zo'n keer. Rosanna hoorde je van ze. En uh, wat was het. Toch, toch wel leuk hoor. Ze stonden vanavond in de Stiko-dome En het, uh, wat ik las op Twitter en Facebook en zo. gaven ze echt een hele leuke show weg daar. Dus ik dacht. Ik, uh, ik draai ze op, uh, op Radio 1. En terwijl Toto speelde. ben ik naar buiten gelopen. Althans door het gebouw. En kom ik nu buiten. En uh, zie ik dat het alweer een heel klein beetje licht wordt. Ik ben op het rookterras en uh, daar rook ik altijd een beetje zo rond, tij, rond dit tijdstip een sigaretje. Want dat vind ik wel lekker als ik aan het werk ben om even een sigaretje te roken. Even naar buiten, even uit de studio en even een beetje een frisse neus halen. Mm. En dat doe ik natuurlijk nooit alleen, want alleen roken kan soms heel fijn zijn. Dat je dan een beetje ja, de boel kan overdenken. Maar het liefst doe ik het altijd samen. Ik hou van mensen om me heen. En zeker uh, wat betreft het onderwerp van vannacht, flirten. Sophie, hallo. Goedenavond, goedenacht. <laughs> goedenacht. Jij uh, zit er de hele nacht bij, je neemt de telefoon aan... en uh, je krijgt allemaal uh, mensen aan de lijn. Wordt er dan een beetje met je gefleurd? Nou... Of er echt met mij geflirt wordt, ja. Er zijn wel wat mensen die met een andere reden zeg maar bellen. Maar dat is niet echt flirten, denk ik. Met wat voor reden bellen ze dan? Ja, ik heb geen idee. Maar, maar ze zeggen niet veel. Laat het daarop houden. Maar oh, dan bellen de mensen, want het is een gratis nummer: 0801121. Ja. Als jij over flirten mee wil praten, kan dat, hè? 0801121. Maar er zijn dus ook mensen die bellen zonder iets te zeggen. En dat is een soort stille flirt. Ja, dat denk ik. Dan, dan, dan, ja, dan maak je wat rare geluiden. Heigers? Heigers, ja. Heigers? Ik heb ze, ja. Volgens mij, meer, meer dan Kim Holland misschien nog wel op zondag. Ja, maar dat is een rare vorm van flirten dan. Ben jij een, een flirt? Nou, ik zat er wel een beetje over na te denken, natuurlijk. Maar ik ben afgelopen week was ik in, op een uh, Spaans eiland. En dan, ja, met de zon en met, ja, iedereen is vrolijk op vakantie. Dan. dan dan hangt er ook wel altijd wel iets in de lucht en ben je toch, ja, ik denk meer dat je meer vrolijker bent, want je zegt kort rokjes aan, je, je dans meer en dat, dat het dan toch wel, ja, dat je ook meer aan het flirten bent, ja. Maar nu praat je heel algemeen, even op jou betrokken, heb je, heb je een beetje geflirt daar? Klein beetje. Maar hoe flirt jij dan? Ja, dat weet ik zelf ook niet zo goed. Ik heb niet, ik hoorde mensen die echt een tactiek hebben of in ieder geval, uh, ik ga eerst zo op af of dat of dat, maar... Ik denk meer gewoon dat vrouwen meer gewoon eigenlijk drie keer omkijken en als ze dan niet terugkijken dan denk ze oh nou dan doe ik wel niks. <laughs> en anders dan gewoon nog ja, dan, dan ja, een beetje lokken denk ik. Dat het meer een beetje lonken. Maar stap jij niet op een man zelf af om te versieren? Mm, nou, als ik hem echt leuk vind uh, wel eigenlijk. Ja. Heb je dat al eens gedaan? Ja, wel, wel de eerste stap gezet. Maar het was niet zo'n heel groot succes. Wat hij wilde. <laughs> nee. oh. Dus uh, dat ik weet niet of ik dat nog wel vaker doe. Nee, dus het is meer uh, ja, wil toch wel een beetje afwachten. Maar je maakt het wel duidelijk. En ik denk als je allebei. Een ja. beetje oogcontact. Ja. En dan, ja. wat je zegt, een beetje dat lonken. Ja, dat lonken. En maar dan... doe je dat dan ook als je over die Spaanse stranden loopt? Nou, in mijn bikini dan voel ik me nooit zo uh, dat ik denk van hé, hey, uh, hier ben ik. Maar uh, ja, nou, een beetje misschien. Een beetje. En, en, en heb, je, heb je een vriendje of niet? Nee, ik heb geen vriendje. Dus je kon flink flirten op, op het Spaanse strand? Ja, dat kon wel, ja. Is het nog gelukt ook? Heb je nog iemand aan de haag geslagen? In, ja. <laughs> <laughs> maar ja, dat is vakantie. Hè? En dan... dan uh... Ja. Vakantieliefde wil ik het ook graag nog een keer over hebben in deze ja. uitzending, want dat uh, vind ik altijd een mooi fenomeen. Maar uh, dat is dus gelukt. Was het, was het een Nederlander of was het een Spanjaard? Het was een Spanjaard. Oh. Dus ik dacht, ja, ik moet toch even een beetje over de grens natuurlijk ook uh, kijken. Maar dat zijn ook, die, die, die weten wel wat ja. van flirten, hè? Nou, die, die, uh, ja, die, zijn, die zijn ook snel, als je twee keer kijkt, dan zijn ze er al. Bij Nederlanders moet je echt nog, uh, die zijn wat stugger, wat ik op zich wel... Uh, ja. Wat fijner vindt. Nou, hoe, ging hoe ging het dan? Want die Spanjaard heeft jou dan versierd. Ja, ja ik denk uh, hoe dat ging? Ja, het was, we stonden te dansen. Nou ja, van de ene kant aan het ja, Zo makkelijk kan het gaan. Hè, als zo makkelijk zonker. kan het gaan. Ja, daarom. Nee, er is niet echt iets. Uh... Ja, hebben zij andere tactieken of andere manier van benaderen? Mm, ja, ze zijn wel. Ik heb ook. Één jongen die was, ik ging naar de wc. Ik had een, en ze ging opeens ook naar de wc. En, en uh, toen. Uh, moest ik hem bijna voor me afslaan, zeg maar. Dus dat, dat, dat vond ik niet zo'n hele goede tactiek. Is iets te opdringerig. Ja, ze zijn wel wat opdringerige. Ja. Uh, ja. ja. Dat kan op zich ook wel een tactiek zijn. Dat je ja, gewoon meteen gewoon... recht voor, voor, voor, voor ze raap gewoon, hup, ervoor ja. gaat. Ja, het werkt bij mij iets minder goed. Maar misschien bij sommige meisjes dan wel weer. Dat, uh, ja. Voor jou niet? Nee, voor mij niet. Nee. Ik heb uh, tijdens uh, ons gesprek het sigaretje al bijna weer opgerookt. Dat gaat heel snel. Het, uh, ik sta op het rookterras van Radio 1 om een sigaretje te roken. En, uh, en jij kan nog inbellen, hè? Ben, jij, ben jij de beller die uh, nou ja, misschien wel de, de slottip geeft? 0800-1121. Je kan ook mailen, nachtbrakers.brn.nl. Misschien wat fleurtips, toch op een rijtje voor mij. Of voor de luisteraars, Dan lees ik ze voor. 0800-1121 of mailen, nachtbrakers.brn.nl. En terwijl ik weer uh, door het gebouw terugga... En me, neem nog even één heistje voor ik naar binnen ga. Hoor jij uh, Nora Jones met Turn Me On? a light bulb in a dark room I'm just sitting here waiting for you to come on home and turn me a school kid waiting for the spring I'm just sitting here waiting for you to come on home and turn En het gaat ook wel een beetje van Turmian. Het gaat toch weer over de liefde. Het is uh, liefde wat de klok slaat uh, op Radio 1 en dan uh, vooral het flirten. En dan uh, is er ook nog een, een, een speciaal een fenomeen, het Second Love. Dat is een website voor, nou ja, wat zegt het eigenlijk al, een tweede liefde. En uh, Erik Koster is daarvan. Uh, Erik, goeienacht. Goeienacht, hallo. Het is wel een beetje Second Love, een beetje een dubieus imago. Het is dus eigenlijk dat je naast je relatie... Uh, nou ja, een second love erbij kunnen hebben, een tweede liefde. Maar het is vooral flirten op second love uh, op die website, toch? Ja, het, dat, dat, is, dat is wel de, de grootste groep die daar uh, eigenlijk op zoek is naar aandacht ja, en dan, daar valt het flirten ook natuurlijk onder. Hè. En, van flirten word je happy en gelukkig en uh, ja. meestal. <laughs> um, en, en dat is inderdaad de, de, de hoofd, 65% of zo, laten daar uh, grotendeels bij en uh, met door wat te mailen en te knipogen enzovoort. Uh, en ja, op, op welke manier kan je allemaal flirten dan op Second Love? Um, nou, ja, wat ik zei dus, je kan elkaar knipbogen sturen, je kan berichten sturen, uh, elkaar, elkaar uh, je foto tonen, openbaar of, of privé. En zo, ja, de, de, de aandacht uh, krijgen die je verdient, zoals zij het ook al <laughs> noemen. En wat het natuurlijk een beetje spannend maakt wat je zegt. Uh. Ja, dat is, dat is natuurlijk hartstikke spannend. Dat is, dat is, daar is het idee ook uit ontstaan. Uh, de, zelf ooit zag je dat gewoon. Als je dan in, in, in een café kwam en, uh, en je kreeg aandacht van iemand, van een, uh, van een vrouw die uh, niet je eigen vriendin was. Ja, dan was het er allemaal wel spannend. Weet je, Absoluut. wat leuk en ik ben nog leuk. En, uh, iemand vindt me, hè, thuis wordt het dan niet meer gezegd. En iemand vindt me nog, nog, toch nog wel aantrekkelijk, zo'n soort zo, gevoel. En voor het zelfvertrouwen. En, uh, en dat is eigenlijk een beetje het idee, uh, uh, de basis van Second Love geworden. Ja. Zijn er nog uh, uh, dingen die je wel en niet moet doen als je, als je online flirt? Bijvoorbeeld dat je nou, een soort taal gebruikt of dat je grapjes maakt. Want het is best wel zo moeilijk om grapjes te maken met geschreven ja. tekst. Ja, is ook heel lastig. Dat, dat wordt natuurlijk vaak verkeerd begrepen. Want wat, dat is het enige voordeel van, van live flirten. Misschien niet het enige, maar dat is al, dat een groot voordeel van live flirten. Dat je natuurlijk ja, aan een gezichtsuitdrukking kan zien wat iemand bedoelt. En in een platte tekst is soms wat het Het voordeel is dat het natuurlijk anoniem is. En uh, vind je iemand niet leuk? Je hoeft niet gelijk jezelf uh, kenbaar te maken wie jij bent. Hè? Je kan natuurlijk een anonieme naam gebruiken. En, en zo kan je dus weer met meerdere tegelijk. Want dat is natuurlijk weer het nadeel met live. Ten eerste. Uh, ja, ben, herken, he, staat, je herkent nu, je staat vast wel iemand om je heen die je kent of, of, of, of die je partner kent. Um, dat is één. En als je natuurlijk iemand te klik niet is, ja, dan, dan, uh, dan zit je eraan vast. Je hebt een drankje aangeboden gekregen, dan loopt dat niet zomaar weg. En dat is natuurlijk het makkelijkste, hier klik je gewoon weer weg naar de volgende. En dat is het leuke. Dus dat, ja. is, dat is het voordeel, maar uh, we, we raden ook niet aan om niet meer te flirten in het, in het echte leven, want dat is natuurlijk ook hartstikke leuk. Ja, nee, dan moet je, de combinatie is misschien het mooiste, maar. Dat is het allerleukste. Uh, van online flirten heb je bijvoorbeeld ook niet dat er van die stiltes kunnen vallen. Ja, dat is, uh, dat is waar. Toch, want dan stuur je ja. gewoon, uh, als, ja. je, als je een dag niks terugstuurt, dat betekent niet ja, dat er geen ja. stilte ja. is. Maar... Klopt, ik was even druk. Ja, ja. Dat, is weer het dat is ook weer het voordeel, ja. Zal ik hem eigenlijk dan ook bekeken. <laughs> is dat goed trouwens? Wat, wat is de tactiek met iets terugsturen? Moet je het snel doen of je eens lang wachten? Ja, dat is, ook, dat is heel moeilijk om daar echt een basisregel voor te... het ene zegt natuurlijk, ja, als je te snel antwoord bent te gretig. Ja, de andere kant, als je te langzaam bent, dan is of hij weer gevlogen naar de volgende. Dus dat is een beetje aanvoelen, denk ik ik. ik... Denk altijd, ja, blijf jezelf en ga niet forseerd nadenken, wat moet ik doen? Ik doe gewoon wat je denkt dat je doet. Krijg je een bericht en je denkt, ik, ik, weet je wel, oh, leuk, dan ga ik antwoorden, boem, antwoord. En, en niet, ik denk niet dat je tactisch moet gaan spelen, denk ik. Dus gewoon, wat zeg je, wat zeg je of hoe? En, en, en kom je niet uit je woorden op dat moment, dat zei ik al stotterend. Maar dan zou ik zeggen, ja, wacht, wacht even, ja. hè, wacht even en denk goed na nou over, over je antwoord. En, en, maar ja, goed, dat ben jij dan ook weer, weet je wel. Dus ik vind, ik vind, je moet niet een, een, een... Blijf jezelf, altijd. Ben jij van de flirterige sms'jes en mailtjes? Uh, nou ja, ik weet wel hoe het, uh, hoe, hoe, hoe, het, hoe het moet, ja. Ja, ik leer natuurlijk wel uh, dat, ik, uh, dat ik mijn vriendin niet moet vergeten, nee. Wat is jouw uh, tactiek dan qua, qua sms'jes en qua mailtjes? Welke toon bijvoorbeeld, nah, of gebruik je veel smileys? Nah, ja, ook een smiley erachter. Of, uh, ja, weet je het is toch wel leuk om altijd met een, met een kruisje te eindigen, weet je Dat vinden ze toch wel, ja, het klinkt heel afgezaagd en, uh, en clichématig, maar ja, dat is natuurlijk toch vaak zo. Want er uh, zijn uh, vrouwen toch wat gevoeliger voor, dat dus je kan even uh, lief afsluiten. Uh, ja, ik ben niet zo heel erg van de sarcastische humor, dus... Uh, en volgens mij, uh, wat ik begrijp, is dat, is dat iets wat je eigenlijk niet zo moet doen, sarcastische humor. Komt niet dat over? Zogenaamd, het komt niet over. sarcasme of negatief, zogenaamd negatief doen, weet je wel. Uh, uh, nou ja, ziet er ook niet uit of zo, zoiets, weet je. Dat, dat zijn vaak niet hele tactische dingen. Dus dat, dat is wel iets wat ik zeg, probeer dat te laten. Geef dus gewoon complimentjes. Ja, nou, dat, wel? Goed, ja. Dus, uh, dat Voel... is goed, dat, dat, dat is denk ik hetgene waar, waar mensen en die vragen aandacht, geeft dat ook een complimentje. En wees jezelf nou, ook in het, in het twitteren, in het, in het facebooken, in het sms, in het mailen, op, uh, qua online dating ja. lijkt me. Ja, ja. Ik denk dat je... Uh, ja, positief. Positief is denk ik altijd goed. Weet je wel. als je positief overkomt en je straalt al een beetje, dan wordt er ook meer met jou geflirt. En dat, dat is ook het leuke, weet je En als iemand een beetje blij naar je kijkt en jij kijkt blij en je, je glimlacht even terug, Goed heeft niks te betekenen, maar doe het maar eens in, in, in het openbaar vervoer. Lach maar, lach maar eens naar een collega. En uh, dan zie je ze altijd een beetje, beetje terugblozen. Je? Dan denk ik, oh, ik ben toch ook wel leuk. Ik, prak, uh, ik pak zo meteen de nachttrein uh, terug naar Amsterdam. Dus ik ga Kijk, het even proberen in de trein het lachen. Dat, uh, en ik ga het, het ook even proberen op, uh, op de Twitter en uh, via de sms'jes. Kijken hoe ver ik daar Kijk, kom. heel goed. En als je geld nodig hebt, je weet me te vinden. Zeker. Dankjewel, Erik. Uh, goeie uitzending nog. Tevoren. Fijne yes. nacht. Groetjes. Doei. Hoi. Hoi hoi. I'm Make it with you, queens of the Stone Age. En dan nog even een tipje komt-ie? Tip 6. Vertel haar een geheimpje. Het is ongelooflijk hoe vrouwen sukkers zijn voor geheimpjes. Probeer het maar eens. Vertel haar een geheimpje. Ik vertel het anders nooit aan iemand, maar eigenlijk ben ik heel verlegen. Kijk hoe ze reageert. Oh, die tips zijn zo slecht eigenlijk. Het ging over flirten vannacht. Zometeen praat ik er nog eventjes verder mee uh, met, met Luc over. Maar uh, eerst nog eventjes uh, ja, de LP-platen. Elke, elke week heb ik uh, drie LP-platen op mijn Facebook staan. Facebook.com slash nachtbrakersbnn. Als je het even zo intikt op het zoekscherm, vind ik het zo. Nachtbrakers BNN. En dit keer ging het tussen Passion Pit, Steve Miller Band en David Bowie. En ja hoor, ik ben gelukkig joh. David Bowie heeft gewonnen door de stemmen van mijn Facebookers. En daarom hoor je nu bloemen. Blue Jean van Finil Blue Jean <laughs> hoort hem nu nog een beetje napruttelen. David Bowie hoorde je met Blue Jean, van Viniel. Uh, nog, nog één flirtip. Uh. Luc, okay. ben je er, ja, nog nee, klaar? Dat uh, ja. is de laatste. Ja. Maar dit, is goed. dit is wel een geestige, let op. Tip 7. Breng je stem een beetje omlaag. En straal rust uit. <laughs> Praat langzaam. Dus langzaam praten laat zien dat je zelfvertrouwen hebt. Langzaam praten laat zien dat je niet bang bent dat iemand je in de reden valt. Dus, stem omlaag. En praat langzaam. Oh. <laughs> zou, zou, zou de, bedoel, het is, je doet het toch een beetje omdat, omdat je wil dat vrouw erin trappen. Nee, maar dit maar, is toch een belachelijke Ja, Als ik naar, naar een meisje oploop en zeg... Hey, hallo, ik ben Luc. Hoe gaat het met jou? <laughs> <laughs> ja, denk ik er je mazzel. <laughs> nou, ik zou er niet vervallen vallen hoor, als je nee. zo naar me toe zou komen. Nee, nee, Alsof je niet helemaal joven bent. Ja, toch? Ik denk dat je niet meer gesnikt bent. Nee. Ja. Ben jij een, een oude flirter? Tuurlijk. Nee, dat maar... werk nee, nee. Nee, niet zo heel erg. Nee. Maar je hebt flirten en versieren. Hè? Flirten is meer gewoon uh, dat je bij de kassa in de supermarkt ook een beetje leuk doet. Ja. En een glimlach geeft. Ja, en, uh... maar, maar ik denk al, ik, ik, ik scha want dat vind, dat vind ik wel leuk namelijk. Omdat ik wel gewoon wel leuk vind om even een babbeltje te maken met ja. mensen. Maar s, s, wanneer, wanneer is het dan flirten en wanneer is het dan voor jezelf gewoon een geinig babbeltje maken? Of is het altijd al flirten als je met iemand een geinig babbeltje maakt? ja, het hangt er... Kijk, als het met een meisje is in ons geval... Ja. Uh, is het al best wel snel flirten. Ook al bedoel je het misschien niet zo... maar ik denk dat ook heel veel mensen per ongeluk flirten. Kun je ook per ongeluk flirten met een jongen ineens? Ja. Ja? Ja. Ik denk het wel. Ja. Want uh, ja, als, als diegene dat zo op, opvat... Ja. Maar je kan natuurlijk flirten en flirten. Je kan gewoon leuk doen met iemand... maar je kan ook wel echt een beetje de nadruk erop leggen dat je aan het flirten bent door ja. ook wel echt misschien net even te twinkelen met je ogen extra, <laughs> lachje extra. Kun jij je, je zomaar twinkelen met je ja, ogen? Ja ik ja, kan wel een ah, beetje twinkelen. Dat je gewoon vanuit je normale stand en dan gaat je. Ja, ik ben nu al heel erg aan het lachen, want ja, ik vind het, ah, dus Even in Oké, okay. dit is normaal. Zag je het een beetje? Nee? Ik nou, ja, ja. Nee, nee. Ja, het is laat hè. Ik ben al, <laughs> ja. ik ben al sinds negen uur vanochtend Uitgetwinkeld. <laughs> ik ben helemaal uitgetwinkeld. <laughs> meteen start Luc. Ja. Wat ga je doen? Geloof jij in toeval? Geef nog maar geen antwoord. Maar daar gaan we, daar, daar gaan we het over hebben. Um, uh, of je gelooft in toeval, of dat je denkt van nou... Alles he, is al bepaald. Ja, alles is al bepaald. Of dat je gewoon zelf, um, dat geloven mensen ook wel eens in... Dat je gewoon zelf voor jezelf kunt bepalen van als ik dat doe, dan, dan, dan lok ik dat uit. Dat je het uit kunt lokken als het ware. Maar dat je een beetje het lot tart. Als het uh, ja, of het lot bepaalt, het lot beslist. Daar gaan we het over hebben. Of je gelooft in toeval, telefoonnummer is eigenlijk hetzelfde als bij jou, hè? 0800-1121, ja. kun je lekker bellen. Makkelijk nummer is dat, hè? Eigenlijk kun je het zo achter elkaar hebben. 0800-1121, toeval. En. En.